Op de EK-turnen in Glasgow heeft Sanne Wevers goud veroverd op de balk. En met deze prestatie is Wevers weer helemaal terug in de turntop. Ze had na haar gouden medaille op de Olympische Spelen in Rio in 2016 een moeilijke periode, waardoor ze onder meer de EK- en WK-finale misliep.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 ...terug bij Peaceful Radio Show 1292. Nog een uurtje nieuw muziek hier op je eigen lokale radio. En eens even kijken, de nieuwe werkjes. Ja, de eerste is van David Ananda. Dit is een van de tracks uit zijn nieuw album Remix. Hij zit erg in de mantra remixes. Daar gaan we naar luisteren. En uh, de volgende is een uh, nieuwe artiest. Steven... Uh, even kijken, hoe spreken we dat ook alweer uit? Uh, Chesne, ja, met Sapient. And, uh, is een, uh, en, en de track vind ik ook wel mooi om te, te benoemen. Peace be with us now. En dat is natuurlijk altijd wat we hopen. Um, daar gaan we naar luisteren. Je kan Peaceful Radio terugvinden op internet. Peacefulradio.info Daar vind je de playlist. Het programma. ...en het radio-internetstation... ...en natuurlijk het laatste nieuws van de artiesten. Oké, okay, nou, eerst maar eens naar David's. The care, the care, the care, the care, the care, the care, the mo de moro mejorio chenineme ti toineme chenineme ti toineme tayone wehode hey, eh hey. eh toy care nada yo oh toy care nada yo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 Yeah. Mm.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 Thank you. Website www.purplepiano.com